Vijf uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De autoriteiten in Birma laten vandaag een groot aantal politieke gevangenen vrij. Onder hen zijn verschillende leiders van de studentenopstand van 1988... en een prominente boeddhistische monnik. Dat zeggen gevangenismedewerkers en familieleden van verschillende politieke gevangenen. Gisteravond werd al bekend dat meer dan 650 gevangenen amnestie wordt verleend. Toen was nog niet duidelijk of daar ook politieke gevangenen bij zijn. Het Westen eist al langer de vrijlating van de ongeveer 1500 politieke gevangenen in Birma... als voorwaarde voor betere betrekkingen. De politiebond ACP gaat zich op 1 juli afsplitsen van de vakcentrale CNV. De ACP zegt dat de bond binnen de centrale te weinig te zeggen heeft om invloed te kunnen uitoefenen. Volgens voorzitter van de kamp heeft de bond op allerlei niveaus geprobeerd... de centrale een andere koers te laten varen, maar is dat niet gelukt. Het CNV heeft voor ons geen meerwaarde meer, al dus van de kamp... De militaire vakbond ACOM denkt erover om zich af te splitsen van het CNV... maar is nog niet zover. Er komt een nieuw psychiatrisch onderzoek naar Anders Breivik. Noorse media melden dat een rechtbank in Noorwegen... dat besluit vandaag bekendmaakt. Breivik doodde vorig jaar zomer 77 mensen in Oslo en op het eilandje Uteja. Slachtoffers en nabestaanden hadden een second opinion geëist... nadat psychiaters Breivik ontoerekeningsvatbaar hadden verklaard... Die kwalificatie zou er waarschijnlijk toe leiden dat Breivik niet wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf, maar dat hij wordt behandeld aan zijn psychoses. Het proces tegen Breivik begint half april, ongeacht de beslissing van de rechtbank over een nieuw psychiatrisch onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, het wordt een graad of 7, maar door een frisse noordwestenwind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster Astrid De Jong. 0800 1121. Dat is het telefoonnummer hier van de wachtkamer. En dat is het nummer dat je kunt bellen met je vragen en je antwoorden. Mailen kan naar nachtsuster@omroepmax.nl. Twitteren kan via het Nachtsuster. En op www.nachtsuster.net vind je niet alleen een chat... maar ook een overzicht van alle vragen die nog niet... en ook de vragen die al wel beantwoord zijn. Dus uh, 0800-1121 als je nog een vraag wilt stellen... of een antwoord weet op een van de vele vragen die nog openstaan. Zo heb ik nog. Uh, de vraag van Adrie over Paleis Soestijk. Hij wil heel graag weten... Um, uh, uh, wat de toekomst is van dat paleis. Paleis Soestdijk dus. En daar staat een bord met uh, koninklijk domein er, uh, erop. En hij wil heel graag weten wat dat dan betekent. Uh, niet alleen ja, dat het dus koninklijk domein is... maar wat dat dus betekent, koninklijk domein. Marcel wil weten waarom Den Haag... zowel als Den Haag als als Schravenhagen wordt aangeduid... Uh, ja, de uh, vraag van Ben over de KPN en de monopoliepositie daarvan... die is eigenlijk al beantwoord. Dat is dan alweer heel mooi. Erik wil graag weten hoe het kan dat treinen blijven rijden uh, als het regent. Dat er geen uh, kortsluiting ontstaat. Die vraag is ook al een beetje beantwoord. Maar als je daar nog een aanvulling op hebt, dan mag dat. En Erik wil weten hoe het kan dat een eenmotorig uh, vliegtuig blijft vliegen en niet gaat wokkelen, zoals hij zo mooi beschreef. 0800-1121. En dan Jeroen, die had een ingewikkelde vraag. Die ziet regelmatig uh, uh, auto's met andere auto's erop. Dat heet een autoambulance, heb ik me laten vertellen inmiddels. Rijden van Polen naar Frankrijk of België. En die auto's hebben dan een Frans of een Belgisch kenteken. Waarom is dat, wil hij graag weten. kan me voorstellen. Dus mocht je het antwoord daarop weten, 0800-1121. Uh, en dan uh, Hugo die nog belde met zijn vraag over de weerberichten in Nigeria, Soedan en Sri Lanka. Wordt daar een weerbericht uitgezonden via de televisie? Nou, daar had ik net Jos over aan de telefoon, maar die viel net op het moment Suprem dat hij daarover ging vertellen, viel die weg. Hopelijk spreek ik hem straks, maar mocht jij het antwoord weten 0800-1121. Always take the weather with you. Nou, ook dus als je naar Nigeria of Soudaan gaat, en doe daar dan meteen het weerbericht. Daar was het een beetje op gebaseerd. Joop had ik aan de telefoon voor het nieuws. En um, die vertelde dus over de aptonyme: Dat als een aptoniem eigenlijk helemaal niet klopt, dus dat je dan snekbaar poepjes krijgt in plaats van uh, snekbaar bal. Dan, uh, dan heet het een inaptoniem. En dat is heel logisch, want apt is volgens mij toepasselijk. En niet toepasselijk, oftewel inapt. Het klinkt allemaal heel logisch, dus ik geloof hem. Uh, maar aan het einde van het verhaal kwam Joop nog even terug... op het verhaal dat ik, uh, toen ik op vakantie was... presenteerde Wim Rijken hier. En toen is er blijkbaar een vraag ter sprake gekomen... waar uh, Joop nog een antwoord op wil horen, of niet Joop? Ja, dat klopt. Er is toen eh, eigenlijk niet echt een antwoord gekomen op die vraag. En dat verbaast me ook niet heel erg, want eh, ik heb het ook niet kunnen vinden op internet. En dat wil tegenwoordig wel wat zeggen. Maar eh, het ging er eigenlijk om eh, bijna alle dieren en ook mensen eh, gapen. Mm -hmm. En dat doen we natuurlijk ergens voor. Net als dat we gaan zweten als we het warm krijgen of gaan rillen als we het koud krijgen. Of gaan hoesten als er wat kriebeltje je enzovoort Maar... Uh, waar ik nou zo benieuwd naar ben, is wat is nou de functie van gapen? En zuurstofhappen. Van, ja, dat doe je als je slaap krijgt. Nee, zuurstofhappen. Wat zeg je? Zuurstofhappen. Ja, nou ja. Ja, en we hebben het er vorige week uitgebreid over gehad toevallig. Is dat zo? Oh, ja. Dan heb ik wat gemist. Want ja, ik, ik kom altijd pas rond half vijf kom ik altijd pas op, de, uh, <laughs> op de radio aan, dus dan mis je wel eens wat. Maar, nee, vorige eh, week ging happen, het... Maar maar uh... Ja. Maar dan blijf ik toch nog met, met een paar vragen zitten, want gapen, dat, dat, dat, dat associeert mij nou altijd met slaaphebben. Maar eh, als ik dus eh, winterdag in een steenkoude auto stap, dan begin ik heel dwangmatig te gapen. Okay. En dat gaat pas over wanneer de kachel een beetje warmte geeft. En zie oh. niet zo erg in wat dat nou met zuurstof is. Nee, maar dat is gewoon niet goed. Nee. Nee, misschien is het niet goed, maar het gebeurt dus wel. We gapen dus ook als we honger krijgen. Wat heb dat ja. nou met zuurstofhappen te maken? Gaaphonger, ja. Ja. ja. ja. Dus waar dus ga ik ben, blijf eigenlijk nog tijd zitten met die vraag van... wat is de functie van gapen? Nou ja, in de kou vind ik nog wel logisch. Want het kou, dat associeer ik toch altijd met krimpen. En uh, toch, als iets warm wordt, zet het uit. En als iets koud wordt, dan krimpt het. Ja, maar dan zie ik nog de correlatie niet met zuurstof op, maar... Nou ja dan, dan, dan, dan, dan ja, dan wordt dus de inhoud van je longen kleiner. En in, kou, en in koude lucht zit minder zuurstof dan in warme lucht. Of in koud water zit het in warm water. zit. Oh, oh ja, ik ga nu verbanden leggen met dat we het al een paar keer gehad hebben... over dat je scheuren in het ijs repareert met warm water. Ja, ja, ja. Nee, maar vorige week ging het erover waarom uh, uh, kinderen minder um, empathisch gapen. Dat je dus minder meegaapt. Kinderen ja, minder meegaapt. Ja, dat heb ik gehoord, ja. Ja, ja. Maar, en maar toen is ook als even. Ik Bedoel Als iemand gaat lachen, ben je, ben je gemerkt om mee te gaan lachen. Dat, dat is de aanstekelijkheid. Ja, maar gapen, toen is ter sprake gekomen dat gapen te maken had met tekort aan zuurstof in je hersenen. En dat, dat kan dan, de, of dat dan uh, door vermoeidheid verkeerd ademen of, uh, of kou komt... dat lijkt mij nog wel mogelijk. Ja, maar wat heeft dat dan weer met honger te maken? Hè? Ja, honger ja, honger en zuurstof, die uh, link zeg ik ook niet. Nee, dus het, het ja. is voor mij nog steeds niet een afgesloten verhaal. Nou, dan pik zin. ik die nog even mee. De geelhonger. Hartstikke goed. Waarom je gaat honger, gapen ja. als je honger hebt? Dus, dus, dus de functie van gapen. Ik bedoel, als je gaat zweten omdat je het warm hebt met heb de functie. Dat, dat, dat je nee, gaat maar de functie is. van gapen heeft met zuurstof te maken. Met de zuurstoftekorten okay. naar gapen en uh, uh, waarschuwing en meer ademhappen. Na okay. het gapen dan. Maar de geelhonger. Nou ja, er is altijd iemand die er heel veel verstand van heeft. die nu gaat bellen naar 0800 1121. Wij wachten af. Dankjewel Joop. Oké, Doei. Dan ga ik heel even de crypto doorgeven. Want het is tenslotte alweer twaalf over vijf. En er zijn een paar mensen die echt dolgraag willen gaan puzzelen. Dus ik geef met alle liefde even een cryptogram door. Die luidt deze keer. Bladmuziek. Zo kort en krachtig is die één woord slechts. Bladmuziek. En de oplossing moet bestaan uit twaalf letters. Twaalf letters en de opgave is bladmuziek 0800 1121. En daar is Jos... Hallo. Hallo. He, nou, je was opeens weg op het moment dat je over je eigen specialiteit wilde gaan praten. Ja, maar ik heb intussen ook nog misschien een antwoord op een andere uh, vraag. Nou, maar, maar laten we nou alsjeblieft eerst even de weerberichten in Nigeria en Soudaan doen. Dan hebben we die okay. gehad. Ja. Oké. Okay. Uh, nieuws en uh, het uitzenden van nieuws, dat uh, betrekt vooral die, uh, die informatie die mensen op dat moment nodig hebben. Ja. En als je in de tropen woont, dan heb je 12 uur per dag zon en 12 uur per dag heb je donker, uh, donkerte. Ja. En is het weer niet echt interessant. Nee. Dat betekent dat het waarschijnlijk, ik weet het niet zeker, want ik heb het niet naar geïnformeerd, maar dat betekent dat het waarschijnlijk zo is dat uh, mensen en luisteraars op dat moment helemaal niet geïnteresseerd zijn wat je voorspelling van het weer is, mm -hmm. want het is bijna stabiel. Ja. Je weet tenminste dat het 12 uur per dag donker is en 12 uur per dag nacht rondom de tropen. Mm -hmm. En dat betekent dat uh, je, als je in het regenseizoen zit, dan weet je dat er veel regen valt en als het uh, geen regenseizoen is, dat er weinig uh, neerslag is. Ja. Dat betekent dat, dat het ook geen item is in die omgevingen. Maar ik wou dat koppelen aan uh, andere dingen, bijvoorbeeld als je naar de Eskimo's gaat. Ja. Dan uh, hebben ze daar tenminste twintig verschillende uh, termen voor de sneeuw. Ja. Want als iemand uh, 100 kilometer moet afleggen en bij een bepaalde omgeving linksaf moet slaan. Ja. Als je zegt als er sneeuw ligt moet je linksaf slaan dan werkt dat niet want er ligt 100 kilometer sneeuw. Nee, in, uh, maar je moet bij de blauwe sneeuw die wat uh, die heuveltjes heeft, ja. dus dat is een hebben ander de... woord dan ja. die vieze gele sneeuw die je niet moet eten. Wij hebben één woord voor sneeuw, zij hebben er twintig. Ja. In uh, Spanje hebben ze tenminste twaalf benamingen voor droge rivierbeddingen, omdat mm -hmm. ze allemaal verschillend zijn daar. Ja. En dat betekent dus dat uh, sommige termen in bepaalde delen van de wereld uh, heel interessant zijn en belangrijk zijn om uh, informatie over te dragen, en in de andere delen van de wereld helemaal niet. Mm -hmm. En in de tropen is dus het weer afgezien van of het nat wordt of niet, is niet interessant... omdat het in lange delen de van het jaar identiek is en hooguit. Je kunt zeggen of er iets meer of minder neerslag is. Maar zelfs als het regenseizoen is ingetreden, ook dat zelfs geen informatie is. Dus dat betekent dat in de, naarmate je verder van de evenaar afwijkt... Uh, het weer interessanter wordt, uh, gevarieerder wordt, dan dat je vlak om, rondom de Evenaar zit. Want daar is het in beginsel uh, 12 uur per dag uh, licht en 12 uur per dag donker. En uh, in beginsel ook uh, of je zit in het regenseizoen of niet. En de variatie is dus zeer beperkt. En als het een keer heel hard gaat regenen, dan zit het gewoon in het nieuws waarschijnlijk? Ja, nee, maar zelfs dat hoeft niet, want oh. de, de, de regenseizoenen zijn ook bepaald. Dus de, de variatie in de weersverwachtingen zijn zo gering dat het niet interessant is om mm. het te weten. Oh. Terwijl bij ons het elke dag vier seizoenen per dag kan zijn. Ja, daar zit wel wat in. Ja, ja en, en naarmate je dichter bij de Evenaar komt, is het of warm of koud en het is of nat of niet... En, en, en ik, ik nogmaals, ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar gezien mijn uh, kennis over wat betekenissen zijn van uh, berichten, denk ik dat het daar nauwelijks invloed heeft. Nou, je had nog één uh, antwoord. Ja, dat was met betrekking tot de, de uh, autoambulance. Ja. Uh, een autoambulance is een transportvoertuig om uh, voertuigen te vervoeren. Ja. En de, dat, dat is... Die is gekentekend aan de hand van het land waar hij vandaan komt. Ja. En alle kentekens van de auto's die erop staan, ja. die doen volstrekt niet ter zake. Oh. Uh, of het heeft te maken met het re repatriëring. Dat wil zeggen dat een, uh, een uh, kenteken uh, van uh, Polen, uh, omdat er iets gebeurd is, ge vervoerd wordt naar Nederland op basis van verzekeringsvoorwaarden. En uh, als wij uh, met onze caravan in uh, Frankrijk stranden, dan staat een Nederlands kenteken op een, een Nederlands of een Belgisch of een Frank Frankrijks uh, kenteken. Ja. En die wordt vervoerd. Dus de kentekens op de auto zijn volstrekt niet interessant. Want die nee, worden maar vervoerd... als jij met, met enige regelmaat toch Franse en Belgische auto's. Vanuit Polen naar uh, Frankrijk of België. Dan kan ik me nee, voorstellen dat je, je afvraagt waarom zijn dat er zoveel. Nee, Worden, gaan er het... dan zoveel Belgische en Franse auto's kapot nee. in Polen? Ja, maar je moet het omdraaien. Uh, mm, als nee. wij een verzekering hebben bij de AWB... Ja. en uh, je strandt in Frankrijk of Italië of in Spanje... Mm. dan word je door in principe Nederlandse transporteurs die ja. een, uh, een ambulance hebben. En dat kan een ambulance zijn met één auto of met, met negen auto's. Dat, dat zijn de variaties. Ja. Dan word je vervoerd naar je land van herkomst en je wordt teruggebracht. Je bent gestrand en je auto, plus eventueel je caravan of wat erachter ja. uit, wordt teruggebracht. Ja. Dus die kentekens die erop staan zijn niet zo interessant. Nou, Als jawel. Je... Nee, maar, nee, maar Jos, luister nou even. Want... Ja, ik luister. Ja, want stel... Ja. Jij ziet iedere dag een autoambulance uh, langsrijden van uh, links, van Polen, naar rechts, naar Frankrijk. Ja, nee, dan moet je het omdraaien. Nee, nee ik moet het nee, niet omdraaien. Nee, maar luister. Ja. Er zijn natuurlijk ook handelaren ja. en bedrijven die geld verdienen door auto's in West- of Oost-Europa op te kopen en te verzenden. Ja. Uh, lange tijd zijn de auto's vanuit uh, West-Europa veel aantrekkelijker geweest in Oost-Europa. Ja. Denk aan duurdere merken, denk aan vol ja. uh, Volkswagen. Ja. Dat betekent dat je in Nederland, al of niet gekochte of gestolen auto... Mm. als je die vervoerde naar Oost-Europa, dan had je een forse winst. Ja. Nou, dat betekent dus ook dat... Uh, het, uh, een autoambulance betekent hooguit dat iemand iets gekocht heeft en vervoerd of iemand iets ergens opgepikt heeft en ja. vervoerd. Ja. En het kan dus zo zijn dat uh, het hebben van een, uh, een Nederlands kenteken of een Belgisch kenteken op een ambulance die van West-Europa naar ver in Oost-Europa gaat, dat dat voor een handelaar een interessante opbrengst oplevert. Ja. Maar, ja, er is, maar er is geen re regelmaat in die zin dat je zegt van ja, maar als je die auto ziet dan is er iets aan de hand. Het is of repatriëring, en ja. repatriëring betekent dat je een verzekering hebt en dat er iets gebeurt tussen ja, de ja, terug ja, mag ja, worden. Het ja, ja. kan ook betekenen dat gewoon een handelaar er ja. handel in ziet om een auto van het ene land naar het andere land te brengen. Ja. En nee, en nee, dat maar dat vraag, nee, maar dat begrijp ik wel. Alleen zijn vraag ja? komt voort uit het feit dat het er zoveel zijn. Ja, dat, dat is een kwestie van selectieve waarneming. Ja, dat kan ik me als voorstellen. Je, als je zeehondjes ja, spaart, zie je nee, overal nee, zeehondjes. Er zijn auto's die vanuit Spanje ja. met negen uh, gerepatrieerde Nederlandse voertuigen terugrijden naar Nederland... Ja. en die gewoon voor de AWB dat, dat doen. Ja. En dat kan, eh, of voor een verzekeringsmaatschappij of voor een centrale verzekeringscentrale dat terugvoeren... Het kan ook zijn dat het illegaal handel is. Maar dat is niet, niet vast te stellen aan de hand van de kentekens. Dat is een uh, hooguit vast te stellen aan de hand van de eigendomsbewijzen en wat dan ook. Ja. Dus de, de, de, de, de, het is moeilijk vast te stellen aan de hand van het zien van een auto met daarop voertuigen met een kenteken. Ja. In het ene geval is het een loesje lus, handel. Ja, oh nee, maar nu uh, komt weer precies hetzelfde verhaal. Dus we onderbreek ik je even, Jos. Het is ja. duidelijk, dank je wel. Alsjeblieft. Tot de volgende keer weer, hè? Doei. Doeg. Paul. Ja, dag Astrid. Andere Paul. Oh. Andere Paul. Hi. Hi. <laughs> ja, ik had eigenlijk de man voor me een beetje de voor mijn voeten weggemaakt. Want ik had ook het idee met die auto's die op die Poolse uh, vrachtwagen staan. Die ja. Stand, ja. Dat dat uh, mensen zouden zijn met pech gevallen. Ja, toch, uh, hè. Echt, maar zijn er dan ja. zoveel mensen uit België en Frankrijk met pech in Polen? Ja, blijkbaar is het toch uh, wel veel uh, toerisme. Kant op denk ik. Gewoon allemaal en, dus, hun winterbanden vergeten. <laughs> ja, bijvoorbeeld. <laughs> ja, als dat die truck bij winterbanden heeft. Ja, en, precies. Dan, maar, die autoambulance. Het, ja. het is natuurlijk ook, ja, ook nog vrij veel doorgaande routes. missen. zal vooral doorgaande routes zijn dat je dat uh, tegenkomt. Ze zullen niet zo snel binnenwerkjes zijn. Dus ja, en er zullen waarschijnlijk toch wel nog uh, veel mensen uit uh, België, Frankrijk naar uh, het oosten gaan uh, voor vakantie. Ja. Je kan me ook inderdaad voorstellen dat dat uh, kijk het valt minder op dus de ANWB die haalt zelf auto's dus op in het buitenland. Ja. En als je dan een auto ziet van de ANWB met Nederlands auto's... ja dan de... weet je meteen die hebben pech. Ja. Ja. Dan verbaas je dat minder natuurlijk. Ja, ja. Ik denk wel ja. dat, dat toch wel de oorzaak zijn, heel veel mensen die pech hebben gehad of schade of wat dan ook. Ja, ik kreeg toch door, maar ik kreeg via zowel de. de ik hou er niet zo van om mailtjes en, uh, en de chat de hele tijd voor te lezen. Want dan zit ik hier natuurlijk uh, vier uur lang voor te lezen. Ja. Maar uh, ik krijg wel veel de opmerking dat het ook om gestolen auto's gaat. Die terug worden gebracht. Kan ik me ook wel weer voorstellen. Nou, en als je dan die combinatie maakt, dan kun je dan inderdaad best nog wel vaak zo'n autoambulance hier rijden. Wel grappig dat je daar dan wel een Poolse autoambulance voor inhuurt. Ja. Ja, want je zou uh, toch denken, dan ja, laat dan, je een Franse auto allemaal langs die kant op. Gaat. Ik stuur de auto daar natuurlijk om <laughs> ja. ze op te halen, bijvoorbeeld. Maar goed, ja. kan, ja. En kan en ook weer. Maar is dat toch niet zo goed geregeld allemaal als bij de ANWB, want die sturen zelf auto's op om, uh, om ergens op te halen. Stuur sturen zelf vrachtwagens voor het buitenland in. Ja, nou ja, in ieder geval, het zal een, een, een combinatie gewoon van die twee zijn. Ja. ja, ik had nog een leuke, even voor je... Uh, de namen met beroepen. Ja. De namen met namen. ja. We hadden vroeger in Rotterdam een bakker. En ja. Die regelde toen, het gewoon zo'n een handkar. Ja. En die bakker die heette Pot. dus Zelfs dat nog niet zo ramp. Nee. Maar dat had hij goede man nou gedaan, om helemaal duidelijk te maken wie die was. Had hij ook zijn initialen op de bakkerskar gezet. Oh jee. Dus stond er dan, die te hem aankomen: W.C.Pot. Ja. Pot. Fantastisch, hè? 40 dit. Ja. Als ja, ja. je daar we W-pot we had gelaten, is dus nog tot daar toe. Ja. We wee, en dan heeft die C erbij, W-C-pot. <laughs> geweldig hè. En de ja. buren, dat is ook, ook ernstig, dat de buren die heette Stom, die mensen. Dat is ook hoe uh, je achternaam hebben. En dan trouwen echt... met iemand die doof heet? Nee, nee, nee. Oh. Nee, ze hadden een zoon gekregen, want ik kan er zelf nog uh, bepalen hoe je dat gaat doen. Maar ze hadden een zoon gegeven, en hoe hebben ze hem nou genoemd, die arme jongen? Constant. Ja, dat is ook erg. Nou ja, ik, ik heb serieus, ja, want we hebben ooit uh, met een collega Sander de Heer en ik hadden ooit op, op 3FM een, uh, een onderdeel waarin we rare namen verzamelden. Mm, yeah. En uh, toen werd ik gebeld door een vriendinnetje van mij, die werkte op kantoor met een jongen die inderdaad die heette van zijn voornaam ook Constant. Oh, yeah. En die heette van zijn achternaam Zaad. Dat oh, is ook er? erg, hè? Ja. Ja. Ja. ja. Maar ja, ja, de tegenwoordig op 3FM doen uh, Koen en Sander die doen, uh, de schaamnamen. Dus ook oh, zo'n ja. lijstje met, uh, met nou. beschamen. En daar is WC Pot inderdaad ook een keertje. En ik heb ooit een uitzending gemaakt over namen op Radio 1. En toen belde er iemand die serieus Hans Worst heette. Oh, ja? Ja. Ja, dat is. Dat je dan eigenlijk ook niet van tevoren bedenkt als ouders zijn. Dat raar. Ja, laten we hem geen Hans noemen. Ja, nee, dat is in... het zijn van die kleine dingen die je inderdaad ja. bij Peter, Peter, die Celie van zijn achternaam heet, kun je dat ook al aanhoren komen. Ja, ja, ja. ja. Ik denk, ik, ik Goed. ze hebben een beetje nauw te denken, met, wat heeft er voor consequenties voor het verdere leven? Ja, nou ja, we hebben we, we, we, rare namen, we, daar kunnen we makkelijk nog 34 minuten mee vullen, maar dat ja, doen we, we niet, want we gaan hebben gaan nog een paar vragen open niet. staan. Ja, nog even één leuke vind ik ook wel, die ja? ik ook altijd heel erg door verwarring. Er rijdt hier een uh, auto rond van een man en er staat op snoek. Die man heet snoek. Ja. En wat is hij dan van beroep? Slager. <laughs> nou, als je dan rijdt, denk je, ja, wat verkoopt je nou? Of je nou vis? Verkoop je nou vlees? Ja, heel onduidelijk, hè? He? En ja, op een of andere manier vlees. denk je toch dat het vlees dan anders smaakt. Wat natuurlijk heel ja. niet waar is. Ja, nee. dat toch een beetje vislucht aan zal zitten. Ja. ja. Nou, we, hebben, we, we houden op over de namen en Zelfen. over de auto's. Want dat uh, lijkt me nu ook wel uh, volstrekt ja, dat wel opgelost. Ja. ja, precies. De auto's lijken me duidelijk. Dankjewel, Paul. Nou, goed dat je het hebt laten doorkomen. Hartstikke leuk. Okay. Goeie vrijdag nog, hè? Dankjewel, ook zo'n Dat Dag. Dag en de vraag hoe die auto's dan worden vervoerd, ja, de, de, hoe ze worden vervoerd, wisten we ook. Maar waarom lijkt me nu ook wel duidelijk. Ze gaan gewoon terug naar huis. Mooie reden om de cars weer eens te draaien. En drive. De cars waren, waren dat. Aniek. Ja? Hallo. Hallo. Wat kan ik voor je doen? Nee, ik heb een antwoord op een vraag. Die geelhonger. Dus de vraag is eigenlijk wat jij voor mij kan doen. Ja, zo kan je vertellen. stellen. Namelijk een antwoord geven. Ja, geelhonger. <laughs> Waarom is dat? Nou, dat is vrij eenvoudig. Als de mens geen in beschikking heeft... Ja. dan gaat hij over de next best en dat is inderdaad zuurstofappen. Is namelijk ook een vorm van energie. Oké, okay, dus als je geen voer hebt, <laughs> dan ga je op zoek naar zuurstof en dan ga je alsnog happen. Ja, en dan gaan we ook op zoek naar de diversiënde ijskast slash snackbar slash anything. Uh, snack, maar niet bij snackbar poepjes. Ik kan me niet voorstellen dat mensen daadwerkelijk iets gaan kopen bij snackbar poepjes. Nee, daar had ik het trouwens ook nog geen van. Ik had vroeger een klant, die heette mevrouw Levelang Dodemans. Levenlang Dodemans? Ja. Dat is een Fout prachtige bedankt. naam, toch? Jawel. Maar ook een schat van de mensheid, en vooral. Nee, maar ja, dat krijg je met zo'n ja. naam. Ja. <laughs> goed. Maar op het moment dat ze overleed was ze een abtoniem. Ja. En toen ze nog in leven was, was ze een inaptoniem. Helemaal goed. Mag He. Je moet het namelijk een antoniem noemen. Wat is dat dan weer? Anto van Anti. Mag je ook een, een abtoniem ook een antoniem noemen? Ja. Oké, okay, nou dan <laughs> weet ik dat... niet? Ook... weet je wat van tegengesteld. Ja, maar be beslis jij dat het mag? Of doen mensen dat ook daadwerkelijk? Nou, hij staat ook in een dikke vandaal. Oh, oké. Okay. Nou, daar zijn we helemaal bij. Dankjewel, Annick. Alsjeblieft. Oké, okay, hoi. Ik kijk hoi. heel eventjes... Uh... Oh, ik zal nog even het cryptogram een keer noemen. Als ik hem zo snel terug kan vinden. Ja, bladmuziek. 12 letters moet de oplossing uit bestaan. En u kunt bellen 0800-1121 als u het antwoord weet. Bladmuziek, dus. en dat is een cryptogram, dus daar moet een andere benaming voor komen. Even kijken. Marcel wil zo graag weten waarom Den Haag ook wel Schravenhagen wordt genoemd. Uh, Adrie wil weten wat de toekomstplannen met Paleis Soesdijk zijn... En Erik wil weten waarom een eenmotorig vliegtuig niet gaat wokkelen. Als je weet wat ik bedoel, bel dan vooral naar 0800 1121. En hij vroeg ook uh, waarom treinen uh, uh, blijven rijden als het regent en er geen kortsluiting ontstaat. Daar is wel een antwoord op gekomen, maar ik kan me zo voorstellen dat iemand daar nog een toevoeging op heeft. En daarmee zijn dan, als we zojuist de geelhonger hebben beantwoord... zijn dat nog de enige vragen waar ik een antwoord op zoek de komende 27 minuten. Dus 0800 1121 Als je verstand hebt van Den Haag en van Paleis Soestijk... en van eenmotorige vliegtuigen en treinen. Of als je de oplossing op de crypto weet, bladmuziek met een oplossing van 12 letters. Edwin. Goeie. Uh, morgen. Goedemorgen. Ja, het is bij half zes en goedemorgen. Jouw, ja, heb je geslapen? Uh, nee, moet ik nog doen. Oh, dan zeggen we nacht, want dan <laughs> zitten we nog in ons nachtritme. <laughs> wat natuurlijk oh, ja, onzin is, goed. want dan zou ik al vanaf twee uur goedemorgen moeten zeggen, want ik slaap altijd even voordat ik hier naartoe ga. Ja, ja. Maar dat allemaal terzijde. Wat uh, had je te melden? Uh, ik heb eens opgezocht hoe dat nou met Den Haag in Haag en met Den Bosch in Sertogenbosch zit. Oh, wat kom je ook uit Den Haag? Of nee, hoor niet. ik dat helemaal verkeerd? Nee, ik kom uit de regio Rotterdam. Oh, ja, dan hoor ik het helemaal verkeerd. Ja, heel erg verkeerd. Oei, sorry. <laughs> maar wel eventjes uh, gaan, zijn gaan snorren in de S Sertogenbossen en de Schravenhagens. Ja. Ik kan me nog herinneren van jaren terug dat ja. uh, de, die twee namen speelden voor beide gemeenten. Mm -hmm. En dat er toen uh, zeg maar gekozen, een soort gekozen moest worden of gekozen werd door beide gemeenten. Oh. Ja, uh, zeg maar Den Bos en Sertogenbos. Ja, wat is het nou? Mm -hmm. En datzelfde geldt voor Den Haag en Schravenhagen. Mm -hmm. Nou heb ik even zitten googelen op uh, internet. Dat is internet ideaal voor. En als je dan bij genomen... <laughs> ja, want als je ergens anders gaat googelen, kom je niet ver. Nee, daar ja. is onder andere. Geen ja. <laughs> ja, je kunt in de Encyclopedie ook googelen, wist je dat? Uh, dat nee, dat, uh, uh, dat, dat wist ik niet. Nee. Oké, okay, maar sorry, waar, waar was je gebleven? Heeft niet. Bij, kom je bij het genootschap Onze Taal. Ja. En die, uh, die kan heel veel vertellen. Onder andere ook over hoe dat zit nou bij Den Haag en uh, Schravenhagen. En zij geven aan dat Den Haag de oudste en uh, gewoonste aanduiding is van, uh, of, van Den Haag. Ja. En dat het een, zeg maar, een oudere vorm is dan Schravenhagen. Uh, die hagen, dat betekende het omheinde. En dat ontstond al in uh, zeg maar de 13e eeuw, begin 13e eeuw. Toen in de beboste streek een jachthuis uh, werd gebouwd door Floris de vierde en pas veel later, begin van de 17e eeuw, duidt de deftige naam Schravenhage op, ah. die dan beter past bij de status van de residentie plop, plop, plop, plop, plop. en bij de pogingen ja. om Den Haag als stad erkend te krijgen. Oh ja, krijgen we dat verhaal weer? Ja. Nou, ik kan me nog herinneren en ik weet niet of dat nou uh, 20 jaar geleden is geweest of zo, of iets in die geest. Toen uh, speelde dus, moet het nou Den Haag of Schravenhage zijn? Datzelfde goed voor Den Bosch en Sertogombos. Ja. Uh, Sertogen Bos heeft toen eigenlijk gekozen voor de naam die het gewoon officieel heeft. Sertogen Bosch. Want Den Bos heet het alleen in de volksmond. Maar niets heet officieel Den Bos. Het is Sertogen Oké. Okay. De gemeente Den Haag vond Schravenhagen internationaal niet zo erg gelukkig klinken. Hm. En die hebben toen gekozen voor Den Haag de Heeklaaien. Ja. En dat was uh, zeg maar internationaal aantrekkelijker voor uh, Den Haag. Oké. Okay. Nou, eigenlijk... Uh... Prachtig samengevat en bij elkaar gegoogeld. Ja. En als je nou nog eens iets wil weten over verkeersborden... Ja. dan moet je kijken op www.verkeersbordenwijzer.nl. Daar staan alle verkeersborden in categorieën in. En het bord waar jij het over had... valt in de categorie Bernard Victor BV. En het gaat over bewakening. En de officiële omschrijving, zoals iemand anders dat al netjes gezegd had. Onderbroken vluchtstrook of een smalle vluchtstrook. Kijk. Code BERNARDBERNARD04. Ach, de BERNARDBERNARD04. Zo staan alle verkeersborden en alle verkeersdingen staan daar zeg maar, in, in, in opgenoemd. Ja, maar dan wordt het zo stil op de radio. Ja, weet ik. Maar het ja. kan voor mensen wel eens interessant zijn. Als ze nou denken van, goh, ik zie een bord langs de kant staan. Ik heb eigenlijk geen flauw idee wat het betekent. Ja. Dat je dat dan gewoon eens op internet opzoekt. Ja. Bij je verkeersbordenwijze.nl. Ja, of je belt 0800 1121 en dan zoek en jij het op. En dat is vraag. Ja, ja dan wat dat betreft heb je wel weer een vraag. Van, misschien is dat iets voor volgende week. Oh, nou, kom dan maar door. Nu al gelijk? Ja, wel ja. Ik heb nog twintig minuten. Oké. Okay. Ik zie overal uh, her en der, ja, zag ik dat in het oosten en het noorden van het land... Uh, uh, borden verschijnen met u en dan een getal erachter. Oh. En ik heb de ballen, snap ik, van wat dat nou... of dat wat voor route of dingen of weet ik dat aangeeft. Dat, het moet volgens mij een soort route aangeven. Maar voor wie en waarom... Ik weet het niet. Zou het iets met het duikboten in de te maken? Van het land steeds meer verschijnen, staat er ergens op een, bij een bord, opeens een ander bordje geplaatst. Ook gewoon van een Rijkswaterstaat, zo'n blauw bord. En er staat een U met een getal achter. Oh. Met een pijl. Dus er staat bijvoorbeeld U4? Ja, U of U21, of weet ik oh. veel allemaal. En, en ik heb het in het buitenland ook wel gezien. In Duitsland met name. Oh, dus ik dacht eerst dat in Duitsland iets van routeaanduidingen waren. voor mijn port voor, voor militaire dingen of weet ik veel wat. Maar toen zag ik ze opeens in Nederland verschijnen en hè? Maar blauwe nou? borden? Blauwe borden. Gewoon blauwe borden met, met U en een getal erachter. Hmm. En wat het is, weet ik niet. En dan staat U21 in het wit. Ja, ja U21 staat dan in het wit. Op ik een blauwe heb hem nooit gezien. 0800 1121. Ik doe mijn best, Edwin. Heel graag. Dan ben ik ook weer wat wijzer. En jij <laughs> succes met je programma. Ja, dankjewel. Oké. Okay, ja. <laughs> Doeg. Gerard. Goedemorgen, Astrid. Jeutje. Goedemorgen. Ik, ja. ik had een kleine toevoeging op die uh, ambulance-auto's-vervoer, uh, uh, zeg maar. Ja? ja? Je klinkt echt heel belabberd. Oh, Oké. Okay. Oh. Ik denk dat het je handsfree car-kit gebeuren is. Klopt ja. Nou, hou het kort dan. Dat is omdat die, die auto's zijn gekentekend in Polen, omdat ze daar dan goedkope chauffeurs op kunnen zetten. Dat kunnen gewoon oh. Nederlandse transportbedrijven zijn, Belgische transportbedrijven zijn, maar die zetten die, zetten die kentekens, die, kenteken die auto's in, uh, op Pools kenteken. Ja. En dan kunnen ze daar goedkope chauffeurs op zetten. Want je okay. kunt niet op een auto met een Nederlands kenteken een Poolse chauffeur zetten. Nee, die, die, die auto laatste zeg maar, die, ja. uh, die vraagt de die heeft uh, een Pools kenteken. Ja. Nou, en, en daar kan, kan, zal waarschijnlijk een Nederlands transport eruit zijn. Ja. En uh, Belgisch. En dan maken ze daar uh, goedkope Poolse chauffeurs op zetten. Ja, want dat is, mijn vraag is dan, stel dat die een Nederlands kenteken zou hebben, mag je er dan geen goedkope Poolse chauffeur op zetten? Nee, dan moeten ze die betalen naar, naar, naar de loonschalen van de Nederlandse chauffeur. Eerlijk, waar? Ja, zeg maar, een, dat ze heel eerlijk als een Poolse chauffeur bij een Nederlands bedrijf komt werken, dan is het wel zo eerlijk dat hij betaald wordt, net zoveel als ik. Ik ben ook chauffeur. Ja, maar niet als dat als, het, als het zijn kenteken niet Nederlands nee, is. Als die, als die auto gekentekend is in Polen... Dan hoeven ze maar te betalen naar nou de loonschalen naarmate dit in Polen geldt, zeg maar. Oh, oh, oh. Nou, dankjewel, en dat, Gerard. En dat is de reden dat ze daar pols kentekens op zetten. En dan kunnen ze weer allerlei kentekens door op het natuurlijk. Dat is gewoon vervoer. Nou, duidelijk. Dankjewel. Oké. Okay. Hoi. Graag gedaan. Alweer een pal. Ik weet niet wat het is, maar ik heb de hele jaren zeventig hier de hele uitzending zitten, volgens mij. Oh, jaren 60 was ook Paul heel populair. Wanneer ben je geboren, Paul? In 1944. Jeetje, hadden ze toen al Paulen? Weet ik veel. Ja, blijkbaar. Oh, misschien was je de ja, eerste. Maar dat, nee, maar ik moest eigenlijk geen Paul heten. Nee, zie je, je vader ja. die kwam bij de burgerlijke stand en die was ja. vergeten dat hij Jan moest zeggen. Nee, nee, nee, hij, hij wilde me Margot laten noemen, want ik heet Paulus Margot. Ah. Oh. Hey, is jouw tweede naam Margot? Ja, die is Margot. En is het dan Margot of Margot? Nee, Margot met een hoedje op de O. Ook nog? Met het hoedje erbij? Ja, ja, ja. ja. ja. Maar werden er in, in, in die tijd meer Margot's, uh, mannelijke nee, Margot's? Nee, ik kom uit een nest van dertien en ik ben de zestien jongen geloof ik. En hij had verwacht dat er weer een meisje kwam... Dus hij was zo van streek. hij dacht, nou ja, ja weet je... Deed, nou ik, en hij heet een meisjesnaam. Tussen dus, uh, die ambtenaar die zei gelukkig van, nou ja, nee, de Margot is een meisjesnaam, <laughs> dat noemen we niet. <laughs> Anders was je voornaam nog Margot geweest, je ja. eerste naam. Dus uh, die ambtenaar, die zegt, of toen dus zei mijn vader tegen die ambtenaar, hoe heet jij dan? Toen zei hij, ik heet Paul, dan dus, noemen hem dan maar Paulus mago. <laughs> oh, wat schattig. Dus, maar nou, hoe maar... heetten dan jouw broers? Uh, Henk, Wil Tom en Jos en Leo en Jeff. <coughs> ja, ja, ja, ja. En ik heb ook nog zes zussen. Wil je die ook allemaal weten? Ja. <laughs> dat is Agnes, Truus, <coughs> Ursula, Laurence, Tess en Annie. En uh, <coughs> daar heb ik ze allemaal, geloof ik. Nou, daar snap ik nou niks van. Je noemt je kinderen toch niet Truus, Laurence en... Ja, Laurence was Lans. Maar de Laurence. Lans? Heel... <coughs> die wilde zich Laurens noemen. Oké. Okay. Die heette gewoon Lansje. Ja. Uh, en dan, uh, uh, dan zat er ook nog. Wacht even, wat, wie zat er nou tussen? Uh, uh, ach, even kijken, Ursula, daar begon het mee. Ja. En dan Ar uh, Laurence en dan Agnes. Ja. En dan Truus en dan Tess en Annie. Ja, maar Truus en Tess. Ja, dat is ook een mooie naam. Tess ja. is een... Ursula vind ik ook een mooie naam. Ja, maar dit is toch, het past toch allemaal niet bij elkaar? Ja, weet ik veel. Dat moet je aan mijn vader... vragen Ja, ik denk dat je daar wel eens een gesprek over gehad hebt. Ja, nee, ik niet. Ik, weet, ik ben de nakomelingetjes. Oh. Ze hebben me eerst even ergens alles geparkeerd. Ik ben in de oorlog geboren. Maar daar is een heel gewikkeld verhaal. Oh. Maar goed, weet je waar, ik ben drogist en ik, toen dat gapen, dat spreekt mij heel erg aan. Ja, want hier... jullie hebben gapers. Ja, ik heb er eentje aan de muur hangen hier, ah. maar die hebben, ze, ja, die hebben ze helaas gestolen. Maar, Huff, zonde. Ik, maar, ja, dat was een hele mooie, maar het leuke van altijd was een hele grote gaper. En als de mensen daar naar keken, begonnen ze ook altijd te gapen. Ja, aanstekelijk. Maar een gaper is eigenlijk een groot een, een, of een groot een hoofd met open mond en dan vaak een pilletje op de tong. Ja, precies, ja, er zijn er een heleboel, zelfs een museum in het openlucht, of in de in het Zeemansmuseum in uh, Enkhuizen geloof ik. Daar hebben ze een heleboel ervan hangen. Maar gaper was eigenlijk een, een soort moor op een markt. dat die, die, die, die, uh, die man die droog is, of wie dat dan ook was, als je die pillen maakte en verkocht, dan nam die, die uh, moor die nam meer zo'n pil in en als je die dood ging. Dan dachten de mensen, nou, dat is wel een goed pilletje. Ja. Daar is het gaper uit voortgekomen. En dat gapen, dat is alleen maar omdat hij altijd zijn mond open had. Hè? Want hij gapte dus ja, nee. eigenlijk helemaal niet. Ja, nee, ze gapen eigenlijk niet. Ja. Maar ik heb er een heel, heleboel kleintjes. En toen vroeg eens mm -hmm. ik een klein meisje van wat dat waren. Ik denk, ja, als ik dat verhaal van die moor moet uitleggen. In mijn etalage uh, staan. En toen zeg ik, nee, dat is het nachtkoor. Als het twaalf uur is, dan moeten ze eigenlijk hun mond dicht hebben. Maar het werd te laat. Wow. En dan zaten ze met te gapen. Maar even terug naar het gapen. Ja. Die man die vertelde, want er is namelijk een hele mooie studie van ene Wolters Seuntjes en dat heet Gaap, de ontdekking van de geeuw. Hmm. En, en dat, gaat over, dat gaat over gasmologie, dat betekent gapen en geeuwen. Het is een ingewikkeld verhaal hoor, maar heel interessant, oh. want die, die, uh, die, uh, die zuurstoftheorie die klopt niet hoor. Oh. Het is een heleboel andere dingen. Het is een zoekreflex, een bloedschaarsheid, een stamboompothese en een fysiologisch. Natuurlijk, de stamboompothese. Het heeft ook iets met seks te maken? Een copeptheorie. Oh. Ja, ja, ja. Het is een heel interessant boek, spijsvertering, amandelzuiveringsprothese, hormoontheorie en lijst. Maar van Paul, dit kan natuurlijk niet wat boek. je nu doet. Je, je roept nu gewoon twaalf bloedinteressante trefwoorden zonder ja, ja, dat je ze ook ja, maar enige ja, context ja, geeft. Ja, maar dat is niet één, twee, drie antwoorden geven waarom iemand gaaf. Die man die... Ja, maar wat heb ik hier nu aan? Je, je zegt van ja, gapen, seks, uh, uh, ja, uh, lever, uh, dus, uh, plieforoplozen. Ja, ja, dat staat hier in dat boek. Dat nee, maar probeer, als... probeer het dan een beetje te duiden. Dit kan zo niet. Nee, nou goed. Ik ga dus even terug naar de fysiologie. Het ja. heeft dus te maken met de omstandigheid die je in een situatie verandert. Dat bedoel ik ook die man mee die zijn vrachtwagen instapt. En dan gaat hij ineens met zijn hoofd omhoog. En ja. dan komt er dus een, een, zeg maar een andere omstandigheid in zijn hersens. Dat hoeft geen zuurstofgebrek te zijn hoor. Maar dan gaat hij gapen. Ik heb ook een klant gehad die had een reflex van gapen. Die hebben ze later ook de ene of andere zenuw in haar kaken hebben ze daar veranderd of weggehaald, weet ik veel. De mensen liepen ook dat is verschrikkelijk geweest. Lep de hele dag te gapen. Ja. En, en, en maar we gapen om heleboel theorieën. hoor. Het is niet eenduidigheid van oh. zuurstof of wat dan ook. Maar de belangrijkste van gapen is dat we iets denken en iets doen wat, voor, wat in de voorgaande uh, niet aanwezig was. Dus de, ja. omslag, de omslag van het, uh, zeg maar... de verandering van uh, ja, zeg maar het staan of zitten of liggen of wat dan ook... dat ga je van gapen. En je gaat oh. ook gapen als, de me, als je andere mensen ziet gapen. En dat komt omdat gapen in, in de in de dierenwereld ook een bepaalde functie heeft gehad... om aantrekkelijkheid te maken of wat dan ook. Dat staat ook allemaal in het boek. Oh. Is een hele ding, heel ding maar boek. wat is nu precies de functie van gapen dan, als het niet zuurstofhappen is? Er, niet. is er, oh. niet. er staat letterlijk in het boek. Er is geen, de, de, de, de, de, de, de, In de loop van de geschiedenis zijn vele theorieën opgeworpen... over het mechanisme en de functie van het geven... En, en, en dan krijg je het verhaal, we zullen in deze paragraaf een aantal van deze theoriehypothese bespreken. Nou, er krijg je een heleboel dingen waar, waar, maar dat is er niet eenduidigheid aan te geven. Oh. Maar als, als, als dat, dus waarom mensen gapen, dan moeten ze, en ze wilden er veel van weten, dan moeten ze dat boek maar kopen. En het heet Gaap, de ontdekking van de geel, van Walter Steun. Heel, heel leuk boek. Oké, okay, nou, goede tip. Ja, ja. En ik wou nog even zeggen dat Jordi Horsthuis op de tram die moppen vertelt. Van die, oh, uh... <laughs> dat heb je ook even opgezocht <laughs> nog. <laughs> hey, en heb je nou onthouden inabtoniem, Nee, nee, is niet goed. Ja. Nee, het is geen inabtoniem. Ja, daar kom je nee. nu mee. Ja, nee, het is een abtoniem, dat kan. Dat, ja. dat klopt, maar ja. een inabtoniem, dat bestaat niet. Dat heb ik me duidelijk laten maken door iemand van een taalgenootschap. Hij zegt, ja, om er dan maar iets aan te geven, dan noemen ze dat inaptoniem, Maar er is een ander woord voor. Ja, dan weet dat... ik... Hè, nou had ik net iemand aan de telefoon en die zei nog uh, een antoniem. Ja, het mag allemaal wel. Maar nee, een antoniem, dat staat in de dikke vandalen, zei ze. En dat is dan het negatieve voor... Ja. Uh, nou, dat... Het anti... Ja, het Abtoniem. is. Een, het is het heb niks met, ik heb dat niem niet in mijn hoofd. Het is een ander woord. Er zitten andere letters in. Potverdrie, zeg. Ik ben heel zeg. Ik ga mijn hele boekenkast. Ik ga alle dit... boeken lezen. Paul, luister nou even. Ik weet, ik weet van weinig mensen, weet ik het. Maar van jou weet ik dat je al ruim een jaar naar dit programma luistert. Ja, ja, ja. Met regelmaat. Ja, ja, ja. Je kunt natuurlijk niet een vraag stellen. Mij laten denken dat ik het antwoord weet. ja. ja. En dan, ja, ja, ja, zegt hij. En dan, als ik, het als ik tegen jou zeg: van nou, dit is het antwoord, dan pas zeggen: nee, dit is het niet. Oh gemeen, nee, nee, nee. Dat, dat kan zo niet, niet. Nee, dat kan niet. Nee, nee nou. maar, ik ben, nee, maar dan ben ik, het zou best kunnen, laat ik het dan zo zeggen, dat het antoniem is. Dat ik gewoon iets in mijn hoofd heb wat dan een ander woord is. Ja, dat maar, klinkt heel plausibel. Dat, ja, ja, precies. Ik denk dat, dat, dat ik dat weer, dan moet ik dat uit mijn hoofd krijgen en dan gewoon afvaarden dat het een antoniem is. Het is antoniem. Is. En dan hoef ik verder ook niet naar al die boeken te gaan. Boeken. Nou, maar mocht er nog een bijdrage komen, dan roep ik het zo wel even tussendoor nog. Helemaal goed. 0800-1121. Dank Paul? Ja, nou, ik ben gelijk lid geworden van Oproep Max, hoor, want het vindt zo leuk. <laughs> Mag je ook trots op zijn. Toch? Ik geef het even door aan, uh, aan mijn baas. Is goed. Ja. Doeg! <laughs> Doeg, Paul. Hoi. Wilco, goeienacht. Ja, Astrid. Hallo. Hallo. Oh, jij ja, bent volgens mij degene die altijd medelijden met mij heeft, of niet? Nou, nee, ik luister af en toe, want uh, oh. vaak ben ik vroeg naar bed en daar heb ik ook vaak geen tijd voor. Okay. Nee, ik had eventjes een bevestiging voor die man met het weer. Ja. Want uh, als ik even naar het land toe ga van mijn vriendin... En dat is? Uh, het is mooie Suriname. Ja. Ja. En daar heb ik zeven weken in totaal ten twee keer geweest. Ja. En ik zat altijd met spanning te wachten op het weer. Ja. Maar er was geen weer. Dat was geen hoe, <laughs> ja? Wat, wat die man al zegt, ja. die, uh, dat, dat klopt ook wel, want uh, ze kennen daar gewoon de periodes en ze weten gewoon Warm. waar het regent. <laughs> en en wat, wat hebben ze aan dat het 30 graden is? Ja, morgen is het ook 30 graden. <laughs> en het is net zo makkelijk met regen. Ja, ik heb elke dag heb ik een half uurtje regen gehad. Ja, dat weet je. Ja, op een gegeven moment slijt dat erin. Ja. Ja, en dan, en ja. dan, is er niet, uh, dan is er nooit uh, zeg maar in het nieuws te zeggen, zeggen: nou, mo morgen een keer geen regen. Nee, nee. nee. Nou, nou, ja. Toen ik daar was, ja. hebben ik wel naar BVN te kijken. Ja. En dan keer ik dan één keer het uh, Suriname-nieuws af en weer erbij. Ja. ja, dan denk ik: van, ja, leuk dat je nog stelt, maar dat weet ik al. Ja, waarom? Ja. <laughs> maar ik had ook nog een klein antwoordje voor die treinen: ja. waarom die treinen oh, ja. Ja. Want ik eh, werk ook een beetje bij het spoor, maar oh. altijd ook bij het spoorzeker. Ja. Van... Oh, mag Eerlijk... ik heel even, ik onderbreek je heel even, want ik heb nog uh, zo'n kleine acht minuten. Ja. En ik hoop zo, want ik heb zo'n hekel aan als vragen niet beantwoord worden. En er zijn er nog twee waar helemaal niet over gebeld wordt. Dus ik roep heel even op, dat, als mocht iemand daar nog iets over kunnen melden om te bellen naar 0800 1121. Het ene is de vraag waarom een eenmotorig vliegtuig niet gaat wokkelen... Ik vind dat knap als je de vraag begrijpt. En de andere is uh, uh, wat de toekomstplannen zijn met Paleis Soesdijk. Dat moet toch gewoon iemand weten. 0800-1121. Ja, ga door met je treinenverhaal. Ja. ja? Nou, uh, uh, op het moment als die pantograaf het uh, spoorstaaf of uh, de spoordraad raakt, ja. die bovenleiding, dan ja. Ja, komt er een circulatie van stroom. En regen, het maakt helemaal niet uit. Alleen, ja, bij die pantograaf een ja. heel klein geintje, zit ja. een koolstofblok in. Een koolstofblok? Als, ja, als die er niet op zit, ja. bij een heel mooi effect, dan trekt die de hele bovenlijn kapot. Oh. Ja. En maar heeft dat iets met kortsluiting te maken of dan gaat die gewoon stuk? Uh, nee, nou ja, dan gaat hij gewoon stuk. Oh, Oké. Okay. Er zit en, een koolstofblok aangezien, tussen. Aangezien dat Nederlands spoorwegen gelijkstroom gebruikt... Dat houdt in dat de bovenleiding de aanvoerende stroom is. Ja. En het gaat door de treinstel heen en het gaat door naar de spoorstaven. En dat is de win. Goed. Nou, ik denk dat Erik het begrijpt. <laughs> ja, dat vond ik wel begrijpen. <laughs> Oké. Okay. Dus, uh, nou, dankjewel maar... Wilco. Ik hoef verder geen vragen te stellen, want dat had ik eigenlijk wel, maar dat laat ik me zitten. Nee, ja, dat kan echt niet meer, want dan ga ik ga er echt geen antwoord meer op krijgen binnen de nee, komende ronde. Nee, nee, dat gewoon voor een keer. Volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik spreek je snel, Wilco. Is goed. Doeg. Oké, okay, daar. Hoi. Barend. Barend. Hallo. Hallo. Ja, heb ik je? <laughs> nee, ik heb jou. Oké, okay. <laughs> dat is mooi. Ik had een antwoord op, dat, uh, op die U-borden. Oh gebeuren. ja, oh, die vergeet ik helemaal joh, de U-borden. Nou, de echt, fijn dat dus jij het uh, wel onthouden hebt. Het, ja? ging, het, het ging niet over die onderzeeërs. Het, uh, het komt inderdaad uit Duitsland. Ja. En het is de U van Ah. Dus als, als, als er op dat stuk weg een ongeval is gebeurd, of om een andere reden de weg afgesloten is, Ja dan moet je die, die dat nummer volgen de U en dan het nummer en als je daar volgt dan kom je in de volgende oprit kom je de dus snelweg weer op oh maar dat ik ik ik, ik, ik, ik zie wel eens een omleiding maar dan is het meestal volg A of volg B maar we zijn inmiddels al aan de U toe ja, ja. oké okay. En die worden dan in Nederland gebruikt voor het geval de verdwaalde Russen... eh, uh, Russen, Duitsers rondrijden. Ja, inderdaad. In het oosten en het noorden van het land zie je ze. Ik ga ik, ik nu in het zuidwesten, dan zie je ze niet. <laughs> je hebt ook even goed om je heen gekeken. Ja, nee, nee. Maar nee. Oké. Okay. Nee, nee, nee. dus nou, super. Nou, ik vind het fijn dat jij er even aan gedacht had. Want ik was hem in mijn overzichtje helemaal vergeten. Dank je wel daarvoor. Oké, okay, goedjes. Goeiedag hooi. Ik zal ook nog de crypto een keer roepen. Bladmuziek is de opgave en de oplossing moet bestaan uit twaalf letters. Henk. Dat hoe het? Hallo Henk. Hallo. Even over die bovenleiding. Ja. Dat was de vraag van die man helemaal niet. Oh. De vraag van die man was, waarom slaan er geen vonken over... van de palen waar die bovenleidingen aan hangen. Oh. Dus hetzelfde als bij hoogspanningsleidingen... Ja. Die bij mij achter de Vledel onder andere. Ja. En dat is omdat die isolatoren waar die draden aanhangen, die zijn erop berekend. Oh. Die hebben een bepaalde overslagspanning. En dat moet al heel bond worden. Ik heb het één keer gezien bij een hoogspanningsleiding dat daar vonken overvliegen. Ah, nou ik... Uh, maar het uh, komt zeer uh, zelden voor. Ik geloof je, Henk. Dat vliegtuig. Ja, het wokkelende vliegtuig. Een éénmotorig e vliegtuig, een Piper Cup of een Cessna met één motor. Als hij gaat rijden en hij maakt snelheid, dan gaan beide vleugels dragen. Als de propeller rechtsom uh, draait, mm -hmm. krijgt het vliegtuig een klap naar links. Ja. En dat wordt gestabiliseerd door die linkervleugel die ook draagt. Oh. En zo is dat hele vliegtuig geconstrueerd. Daar heeft het staartvlak ook mee te maken. Ja. Maar het gaat vooral om het dragen van de vleugels. En bij een helikopter, want ik vond dat een hele goede vraag van die man. Oh. Bij een helikopter is het zo, dat heet ook een hefschroefvliegtuig, ja. dat de hefschroef ook de, eigenlijk de vleugel is. En als daar de staartrotor van uitvalt, dan gaat hij inderdaad tollen. Kijk. Ik denk dat Erik met rode oortjes bij de radio zit. Ja. Nu over de naam Poepjes. Ja. Dat is een Friese naam. Er zijn veel vrachtautochauffeurs, hoor ik altijd in deze uh, uitzending. Ja. Ik moet er dan maar eens opletten dat je wel eens vrachtauto's ziet met de naam Partena. Ja. Heerenveen. Ja. Want die familie heette oorspronkelijk Poepjes. Oh. En als die in het westen van het land kwamen, dan werden ze ontzettend uitgelachen. Ja. En daarom hebben ze die naam veranderd in Partena. Maar dat begrijp ik dan niet. Hè. Waarom haal je dan niet. Want dan kun je toch gewoon de E weghalen, dat je Popjes gaat heten? Ja, dat vonden ze kennelijk niet zo mooi. Nee. naam uh, kwam voor in Langweer, waar ik veel gezeild heb. Daar had je dus inderdaad een, een, een, een, een café. Het was echt een zeilerscafé. Ja. En die, uh, die familie die dat beheerde, heten Poepjes. Ja. En die besloten daar weg te gaan en naar Lochem te gaan. En die hebben die naam toen ook veranderd in Portena. Dankjewel Henk. Graag gedaan. Tot de volgende keer weer. Dag. Dag, Johan. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er was wel iemand voor mij die, uh, die had de antwoord nou gegeven net over de, de, de verkeersborden met de U-nummers. Klopt het, de omleidingen? Ja, nou heel vaak, uh, nog een kleine toevoeging, heel vaak wordt het dan op de radio, ook zeg maar bij de verkeersinformatie, uh, wordt het afgekondigd. Ja. In, in Duitsland, dan uh, er wordt er meestal gelijk gezegd van, uh, als er bijvoorbeeld een wegafsluiting is, tussen uh, twee afritten of, hè. Ja. Dan wordt er vaak gezegd van, uh, volg U30. Oké. Okay. En als je dan de afrit afkomt, dan uh, kun je in principe gewoon al die woorden blijven volgen en dan wordt hij zo omgeleid. Zo simpel is het. Zo simpel is het. Nou, Net dankjewel. Ja, hartstikke Graag. goed, Johan. Dankjewel. Ja, goed weekend. Goeie reis. Hoi. Dankjewel. Ja, Doei. Nou, is dus de vraag over Paleis Hoesdijk helaas niet beantwoord. En ga ik dus toch weer een vraag meenemen naar volgende week. En je kunt mailen naar uh, nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl... als je weet hoe het, uh, hoe het zit met Paleis Soesdijk. Wat zijn de toekomstplannen daarvoor? En wat betekent het dat het koninklijk domein is? Nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl En datzelfde adres staat open voor oplossingen op de crypto... want die zijn gewoon niet binnengekomen vannacht. En uh, ik zal nog één keer de opgave noemen... als ik hem zo snel erbij kan vinden... Ja, bladmuziek is de opgave. Twaalf letters moeten oplossingen uitbestaan. Nachtzuster, aapelstaartje omroepmax.nl. Tot volgende week. Dag!